Rabobank. Van de Northy 90s terug naar het heden. Over een paar minuten de 40 heetste dancits ter wereld. 158 nieuws. In Den Haag zijn rellen uitgebroken na een bijeenkomst van Eritreërs. Ze gooiden met stenen, stokken en fietsen naar elkaar. Ook de ME werd belaagd en die heeft daarom traangas ingezet. Het is niet duidelijk waar de ruzie over gaat... maar ruzie tussen Eritreërs komt vaker voor... tussen voor- en tegenstanders van de regering in Eritrea. Rusland houdt het lichaam van Alexei Navalny opzettelijk verborgen... zodat niemand erachter kan komen hoe hij is gestorven. Dat zegt het team van Navalny. De Russen zeggen dat ze het lichaam pas volgende week kunnen overdragen... als het onderzoek is afgerond. Maar Navalny's mensen denken dat ze aan het tijdrekken zijn. Ook de G7, de zeven grootste industrielanden... maken zich grote zorgen over de Palestijnen in Rafah. Ze willen niet dat Israël de stad binnenvalt... en hebben een oproep gedaan om met spoed humanitaire hulp te bieden. Er zijn zeker een miljoen Palestijnen gevlucht naar Rafah en ze kunnen geen kant op. In Castricum is het helemaal verkeerd gegaan... toen agenten een automobilist wilden helpen die een sloot was ingereden. De bestuurder van de politieauto vergat bij aankomst... namelijk de handrem aan te trekken en belandde zelf ook in de sloot. Een berger heeft de auto's uiteindelijk weer op het droge getrokken. Het kan gaan regenen vannacht en het koelt af naar minimaal 7 graden. Morgen meer regen en dan wordt het maximaal 11 graden. 538 We zijn los met de 40 heetste dancits ter wereld van dit moment. Welkom bij de Hagelnieuwe Global Dance Chart. Jouw hit, jouw hit. Jouw 5, 3, de vorige week was dit de top drie. Radio. 5, 3. Radio 538 Nummer 3. Brons voor Lost Frequencies en Bastel. Beta. Number 2. Timi Mike en Tiesto zakte van 1 naar nummer 2. En de nieuwe nummer 1 was van Alok en Bibi. Maar hoe staat het er deze week voor? Je weet alles en mist niets. Als je blijft luisteren naar de Globbelinsterk, mijn naam is Wessel met 40 dance its non-stop. We Sam Veldt. you sometimes in the places you were not used to go. Sometimes I just fall pieces More than you'll ever know On my mind 538. Je weet, zonder verleden geen toekomst. Drie tracks hebben de lijst verlaten. Chesto en Rehab Run Free is weg. Dat is een andere rit van Chesto, Rule the World. En na 18 weken is het ook over en uit voor Drums, James Hyde en Kim Petrus. Daar krijg je drie frisse dancebeukens voor terug en dit is de eerste. Vintage Culture, week op 36. Hello. Your endless talk, and I see the times running out, <laughs> running out. zal in de tweede nieuwe binnenkomer, een dikke nummer 1 op Beatport... John Summon en Silver Panda met een serieuze re-swizzle... van een 15 jaar oude rock classic van The Temper Trap. Nieuw op nummer 32. Of me, the platform It's just incredible. Dankzij TikTok scoort Jess de ene monster naar de andere. Zoals deze ook vorige week. Nieuwe 35 kloppen bij deze start. Nu af omhoog. Samen met Rudimental is dit Water op 29. I, I cry. 750. De ontknoping komende vrijdag, vlak voor 2 uur. En hier in de Global Dance Track: De Dance van nu met Freddie Gan op 23. slaat met een tempo van 121 beats per minuut. Beat of your heart gaat in de derde week omhoog naar nummer 21. Blijf erbij, zo meteen hier. De 20 allerheetste dances op aarde. Dus wat je snode plannen ook zijn, blijf bij 538. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt...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 In Den Haag loopt een ruzie tussen Eritreërs helemaal uit de hand. Ze gooien met bakstenen, fietsen en vuurwerk... en zouden honkbalknuppels en fietssloten bij zich hebben. Ook worden agenten aangevallen, zijn er auto's in brand gestoken... en zouden de railschoppers het Zalencentrum Opera proberen binnen te komen. De politie heeft traangas ingezet, maar dat lijkt weinig effect te hebben. Het blijft onrustig. Het is niet duidelijk waar de ruzie over gaat... maar het komt vaker voor dat Eritreërs met elkaar op de vuist gaan... omdat ze het niet eens zijn over de politiek in hun land. Ander nieuws dan, ook vandaag is weer stilgestaan... bij de dood van Alexei Navalny. Op de Dam in Amsterdam waren honderden mensen... en bij de Russische ambassade in Den Haag zijn opnieuw bloemen neergelegd. Aan het hek hingen gisteren een spandoek en een foto van Navalny... maar die zijn volgens een verslaggever van Omroep West weggehaald. In Vlissingen is op meerdere huizen geschoten vanuit een rijdende auto. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade aan de huizen. De dader of daders zijn er vandoor gegaan en zijn nog niet gevonden. De politie roept buurtbewoners op om camerabeelden te delen... omdat de auto daar misschien op staat. Vannacht regen in het noorden en westen... en morgen breidt de regen zich uit over het hele land bij maximaal... 5, 3, Geweest. De visa is aan met de 20 allerheetste dancehits ter wereld. Welkom bij de Global Dance Chart. Jouw hit, jouw hit. Jouw 5, 3, Op weg naar de nummer 1 zijn hier Nathan en Bibi. Radio 538, nummer 20. you said you were tripping all Op nummer 17, 538, zaterdagavond. Met nu Kaigo voor vrienden Kigo. In the Weeds, you say Kigo. And that's like all my friends that know, like they call me Kigo. But in English, we say Kaigo. Samen met Eva Max voor vriendinnen. Eva Max 5 omhoog naar 16. And whatever. There's a place in my heart when it all comes crashing down. Any I hear your name, I'm in public. There's a place that I go every time. That me. In my night, in my stomach, and it's true. It Never mind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 And you're checking out the global dance chart, the 40 biggest dance hits on planet Earth. I found my ride or die up in the shadows. At first it made me cry, hit by an arrow. Yeah, it struck me so deep in the heart. De Bessel hier met nu op nummer 13. Een Amsterdammer die vanavond de pannen van het dak draait in Atlanta. Maupi, vorige week nieuw, nu de hardste stijger. Elf plekken wint voor Beats of the Underground. I wanna come alive I wanna feel the love Go to overdrive Even in de Global Dance Chart. Hallo, hallo Armen van Buren. Yo, goedenavond Wessel. Nog maar een paar minuten tot Dance Department. Wat heb je zo meteen in de show? Ik heb de nieuwste van John Summit. Gotcha, somebody I used to know, is geremix door Fisher en Chris Lake. En Will Clark zit in de hotmix. Dat en meer zo meteen vanaf 9 uur Dance Department op Radio 538. Nu nummer 6. Oh, my life. All my life. I'm Vier Vegas like Mike Cesto, Dido, W&W, Thank you. Not so bad. Blijft zoals dat in het Duits heet: de runner-up. En dan het moment van de waarheid. De ontknoping van de lijst, de apatheose met het antwoord op de brandende vraag: wat is de heetste dancehit op aarde? Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste streamingplatforms, DJs wereldwijd en RadioMonitor.com, gaat die eer naar de twee artiesten die samen 70 miljoen maandelijkse luisteraars hebben op Spotify. Geen wonder dat hun samenwerking een monsterhit heeft opgeleverd. Voor de tweede week de allerheetste dancehit op aarde: Alok en Bibi Rexa en Deep in Your Love. Number... Armin and Dan